Voor het congres in de jaarbeurs hebben zich bijna 1500 leden aangemeld. De NOS doet live verslag van de bijeenkomst op het themakanaal Politiek24 en in extra journaals. Nederland is voor het vierde jaar op rij de grootste exporteur van verse groenten in de wereld. Volgens de productschap tuinbouw heeft Nederland vorig jaar 4,6 miljard kilo verse groenten uitgevoerd... met waarde van 4,2 miljard euro. Wel werd het verschil met Mexico, dat op de tweede plaats staat, een stuk kleiner...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 In de Randstad is door werkzaamheden op de A12, naar Utrecht, Arnhem. Tussen Lunetten en Driebergen, 4 kilometer. A27, Gorkum, Utrecht bij Rijns Weert, 2. Op de A27, vanaf Gorkum naar Breda bij Werkendam, 4 kilometer. Er zijn opruimwerkzaamheden bij de afrit Werkendam. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. <middel> en jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV. op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Dit is Goedemorgen, Zandvoort op ZFM. Zaterdag 29 oktober rond de klok van 10. Weer de hoogste tijd voor Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Kordraaier. Ja, en goedemorgen. Ja. We zitten er weer. We zitten er weer. Ingevallen voor wie uh, voor eigenlijk? Ik weet niet voor wie. Jij bent voor Ben Zonneveld, ben Zonneveld. Ja, ja. Ben die heeft het heel druk met allerlei organisatorische zaken. Dus die ja, raar is de... dat. Die hebben het altijd druk. Ja, Ben heeft het altijd druk. Ja, Goedemorgen. Zandvoort. Fijn dat u weer naar ons luistert.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 ja zien mijn uh, politieke betrokkenheid bij uh, gemeente Belangen Ja, als uh, buitengewoon uh, raadslid uh, ja. ben je betrokken. En dat uh, zou niet zuiver zijn als jij uh, dan dat interview aan ja. je eigen fractieleider Om dus te vermijden. zou gaan afnemen. Dus ja, helaas, dan moet je eventjes uh, opschuiven. Na dat uh, politieke item uh, gaan we praten met uh, Ted Blesgraaf.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 En dat uh, had hij dus een, een, een, een, een iets bijzonders meegemaakt. Ja. ja. Mm ongecontroleerde daling van de luchtballon. Ja, ja, ik zag de filmpjes. Ik dacht van hé, wat gebeurt hier nou? Ja, ja, en, en dus dat Victor uh, zat in die mand. Ja. <laughs> nou ja, hij is behalve met wat lichamelijke problemen, kneuzingen, blauwe plekken, ook natuurlijk, uh, even geestelijk even aangeslagen, want dat gaat ja. je niet in je koude kleren. Zitten. Nee, want als je dan uh, gaat kijken op, uh, op internet hoeveel ballonnen er wel niet neerstorten in dat, uh, in dat Egypte, ja. dan, uh, dan is dat zo'n beetje iedere week wel één of twee. Ongecontroleerd. En, en, Victor dacht dat hij te weinig gas mee had genomen om te branden. Ja, ja. Dus, uh, nou de nou flom ja. is steeds Victor, blijf lekker aan de grond. En uh, koop gewoon uh, wat luchtballonnetjes, het is veel leuker. Wij bieden je de 99 aan. nooit 99 luchtballons.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 Nou, ik ben geloof ik zelf, heb ik me nooit pastoor gevoeld. Dat, is, dat zegt wel iets, hè? Pastoor heeft ook iets van een gevoel. Ja. Uh, toen ik hier kwam, uh, in 1988, was er pastoor Kaandorp. Ja. Uh, en de pastoor, dat was, zeg maar, de, het hoofd van een parochie... Ja. Uh,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 de verhoudingen van iemand is de baas, is de pastoor. Nou is die eindelijk pastoor. Hè. Zo was het vroeger ook ja, een ja. beetje. Als je vijftig was en je was ja. nog geen pastoor. Nou ja, dan was je toch eigenlijk wel. Je ja. ja, ja, ja. <laughs> was niet zo best met ja, je carrière, ja, ja, ja, zal ik maar zeggen. Maar nu werken we veel meer in, uh, in, in teamverband. Het is niet zo uitgesproken de pastoor. Dus voor mij zit er, was er een beetje een luchtje aan komen zitten. Ja. De pastoor. Nou ja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 Ja. Het is het, uh, ja. ja, vroeger ja. had je dan nog gereformeerd de Ja, maar dat is al geworden. Ja, ja, ja. Oh. ja. Maar de werkzaamheden zullen ongeveer hetzelfde zijn. Het herderlijk werk. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, vast. ja. ja dat zal niet. Goed, nou, u heeft aangekondigd dat u gaat uh, vertrekken. En uh, dat heeft u uh, binnen de kerk minus uh, min in uh, een brief gedaan. Uh,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 Ik wil toch in ieder geval wel een beetje in de buurt van, uh, van Haarlem, in of rond Haarlem blijven wonen. En verbonden blijven ook met deze proggie. Zandvoort en trouwens ook met uh, de proggie in uh, Aardehout, waar ik dus ook werk. De Paulus proggie. De Antonius en Paulus, Paulus proggie, ja. De, rond de kerk in de, in de Sparlaan. En nou ja, vanuit mijn werk kan ik natuurlijk... Ja, best nog heel veel dingen doen. Uh, ja, leuk, maar dus. daar wil ik niet, niet mezelf nu op vastleggen. En ook het bestuur niet op vastleggen. Uh, ja. Misschien zijn er wel mensen die zeggen. Hé, hé eindelijk uh, kunnen we het nu eens anders doen. Dan is <laughs> dus die weg. En roept een vertrek ook weer ja, andere mogelijkheden op. En misschien weer andere mensen ja. die, uh, ja. die actief worden. Dus... Nog even terugkijkend. U, uh, u heeft meegemaakt, uh, behalve... Persoonlijke tropen jaren. Maar goed, ook inhoudelijk in uw werk heeft toch al het een en ander meegemaakt. U heeft toch teruggang in kerkbezoek uh, gezien. Uh, hoe is dat in Zandvoort? Hè? In, in de brede is dat ja, zo? Is dat ja, in Zandvoort ja, ja, ook ja, zo? Ja. Nou, in Zandvoort dat, dat is dat natuurlijk een verschijnsel dat inderdaad landelijk en. Uh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 maar ja, het is toch wat anders dan... dan uh, iemand zei tegen uh, Belaas... Nou zijn die kerken nou intussen nog niet leeg. Je hoort Asma praten over... De kerken zijn leeg, de kerken lopen leeg. Dat valt natuurlijk nog wel mee. u ja, ja. Zondag zou komen, dan is er echt nog wel wat te zien. Ja, Maar uh, u heeft die veranderingen gezien. Ik kom nog uit een jeugd. Ja. Waar als niet-katholieke jongen... Je niet met een katholiek meisje kon omgaan... Want Pa en ma verboden dat. Ja, ja, ja. Dat was dan wel heel streng. Ja. Uh, en nu hebben we ecumenische diensten. We hebben TC-diensten en dergelijke. ik ja. uh, Geef niet welk kerkgebouw het is. Of het nou uh, protestants of katholiek is. Uh, al die veranderingen heeft u meegemaakt. Ja, zeker. En, en, en ja. Uh, sociaal en, en, en veranderingen vooral. Ja, ja. Uh, hoe, hoe is dat gegaan? Is dat heel geleidelijk gegaan? Is, of is dat vanuit de kerk toch wel duidelijk aangestuurd?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 En dat is natuurlijk ook in de kerk, heeft zich dat uh, afgespeeld. Ja. Heeft u dat als prettig ervaren? Die openheid? Ja, ik heb, ik heb alle, allebei om... Ja, daarvoor ben ik dan toch 70, dat ik die oude tijd toch <laughs> ja. nog wel een beetje meegemaakt ja, heb. Ja, ja. Ook in mijn opleiding. Hè, ik ben zelf nog op een, uh, op een klein seminarie geweest. Nou, die instituut bestaan van, helemaal ja. niet meer. Op Hagenveld, ja, ja. ja. Dus al intern als klein seminarist. Ja. Nou ja, daar heb ik die... die, die, uh, die die verandering al meegemaakt ja. uh, het, het is nu ondenkbaar en ook niet wenselijk denk ik dat je nu als twaalfjarige uh, priester zou willen worden ja. dat was toen ja en uh, ja we gingen als je Haag wel terugkijkt toen ik uh, daar kwam dat was 19 uh, wanneer was het 1954 toen waren we daar met met. Vier, vijf eerste klassen. Ja. Op Hagenveld, ja. ja. Maar dat was eigenlijk natuurlijk... Allemaal, allemaal aanstormend talent. Middel, ja, aanstormend talent. Nou, dus het is ook goed gegaan met heel veel. Maar het was natuurlijk ook een soort middelbare school intern... voor heel veel ja. jongens uit, uit Noord-Holland... voor wie er anders geen mogelijkheid was om uh, überhaupt uh, middelbaar onderwijs te doen. Ja. Hagenveld klinkt zo bekend. Is dat hier in de buurt? Haageveld is een heimsteden, ja. In is nog steeds ja, een, ja, ja, ja, een hele goede, we goede school, okay. ja. maar niet meer intern. Dus u heeft altijd in deze buurt opleiding gedaan? Uh, opleiding gebruikt. hier gedaan, ja. Later, de, dus de theologische opleiding was in Barmond. Dat was, heette dan het zogenaamde seminarie ja. in Barmond bij Leiden. Ja.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 En later in Schalkwerk, dus wel uh, ook in deze buurt, ja, ja. 17 jaar in Schalkwerk. Ja, ja, ja. ja, we kennen al die termen uit het dagboek van de Herderzon, van Willy van Heemert. Ja ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, daar kunnen we iets mee voorstellen ja, hoe ja, dat, ja. dat was. Uh, goed, u heeft die veranderingen nu meegemaakt, uh, heeft...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 liggen ook een beetje geïsoleerd van alles. Dus hier zijn weer andere dingen mogelijk. En, Merkt u dat en ook een kerkbezoek ook... overigens? Dat ook gasten uit Zandvoort uh, zondags naar de kerk komen? Die zijn er ook wel, ja zeker. Ja, ja. Ja. Niet meer die grote getalen als vroeger. Nee, nee. Toen speciaal zelfs een Duitse pastor hier gedetacheerd oh, was. Ja? Geloof ik ja, ja, ja, voor ja. mijn tijd. Ja, klopt.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 Interessant voor het programma ZFM Oud-Zandvoort. Zou u nog een keertje een uurtje erover willen komen praten een keer? Uh, ja, alvast. Dat is pas ja, volgend ja. jaar een keer hoor. Maar... Ja, ja, ja. ja, Want ja. het is natuurlijk ja. best wel leuk om daar nog eens op terug te blikken op, dat, uh, op de hele geschiedenis van, de, van die katholieke kerk. Ja. Ja. En dat moet je ja. natuurlijk niet meteen doen als je de dag daarna uh, gepensioneerd bent. Nee, nee, nee. Maar als je een halfjaartje even hebt genieten. Alles, uh, ja, hebt, ja, Alles is bezonken. En, ja, uh, ja, ja, ja. Nee, heel graag, zeker. Nou, nou dan, uh, okay. dan denk ik dat we dat uh, zeker gaan doen. Maar ja, we heen. moeten omwille van de tijd moeten uh, ja, het gesprek afkorten. Nou ja, we weten wat u gaat doen. Uh, en uh, zo volgend jaar, juni, is het zo'n beetje echt gebeurd. Maar u blijft dan toch nog actief binnen de parochie. In misschien een andere rol. Ja, dat begrijp ik uit uw woorden. Zo zal het zijn. Oké. Okay. Dank u voor de komst. Dank ja, graag u dat u het even graag willen toelichten. Gedaan. En uh, nou, vooral veel plezier straks. Dat, uh, Dankjewel. Ja. En jullie hebben nog een heel mooi programma gedaan. Oh, ja, dank, dank u. En we kunnen toch niet nalaten u even te plagen. Doe het. Cornelis Vreeswijk, de Ah. <laughs> Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de Non.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 Vraag de nom, er maar eens naar. Ja, wij zijn heel flexibel, Cor. We, we zijn in, heel flexibel. Ineens hebben we Lana nou, Lemmens hier ja, achter de, moet de microfoon. gewoon even tussendoor gezogen. <laughs> ja. ja, nou, bij mij staat hij al een beetje in geen noor. Nou, maar er was een foutje gemaakt bij jullie, dus ja, okay, vandaar. Ja, dat geeft helemaal nee. niet. Dat is juist heel leuk. Want uh, waar ga je het over hebben? Je gaat het volgens mij over de 50-dag. plus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 Die hebben we vorig jaar ook al georganiseerd. Dit wordt de tweede keer. Maar de weken achteraan, ja, die is nieuw. Ja, die is nieuw. En het leuke is ook dat die Nationale 50PLUS lag. Het was vorig jaar niet volgens mij de Nationale 50PLUS. Ja, 50 wel, plus. Ja, ja, wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb een aardingste schoonmaken bij Patrick Berg ook. Ja, dat kan kloppen. Ja, ja, dat hadden we vorig jaar op programma staan. Ja, jij valt natuurlijk in die doelgroep, hè, 50PLUS. Ja, ja, ja. Ja, want ik dacht, maar net niet. Doe van alles, neem je niets voor. Uh, dan moet je niet werken natuurlijk.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 maar u kan ook bijvoorbeeld naar het, naar het uh, circuit, nou, of tenminste naar slotenmakers voor een uh, gratis anti-slip Nou, Nou, uh, speluitleg bij Holland Casino. Er zijn heel veel, de Doe Dinsdag, een liqueurproeverij uh, bij Café Kopertje. En wat grappig is, er zijn dus ook heel veel dingen die ik nu noem die ook s'avonds zijn. Dus ja, dan kan ja. je ook gewoon na je werk, na werk daar naartoe. ja liqueurproeverij, dat lijkt me wel wat. Nou, uh, mij ook uh, kan ik je vertellen. En uh, ik heb begrepen van Maaike dat... Uh,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 En normaal kost een introductiedijk, uh, ik geloof, uh, bijna 50 euro. En nu voor 25 euro kan je dus, uh, uh, ja, je bent echt twee uur daarmee uh, bezig. Dus dat is echt heel erg uh, aantrekkelijk. Maar ook zoals ik net zei, de helikoptervlucht. Nou, dat is toch wel onze knaller van de week. We, ja. Uh, ja, we zijn ook wel echt trots op dat we dat hebben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 het dorp uit te kijken, die wil ik niet uh, missen. Dan gaan we naar de retro donderdag. Uh, nou ja, retro hè. Dus uh, we hebben in Zandvoort uh, op het uh, Raadhuisplein dan uh, uh, ja, de, de jeeps uh, staan van uh, wat we normaal ook wel kennen als keep them rolling. Dus de, de oude ja. legervoertuigen. De Zandvoorts afdeling. Ja, precies. De Zandvoortse afdeling. Maar dat is gewoon leuk om naar te kijken. De eerste hele dag Reuring. We hebben ook een bunkerwandeling, sloppieswandeling. Dus echt, ja, toch een beetje het Toen terughalen. S avonds hebben we de Shopping Dinner Night. Dat is natuurlijk niet meteen retro. Maar de organisatie van Shopping Dinner Night, die was aan het kijken naar een datum, wil dat eerst in een hele andere week doen. Toen hebben wij gevraagd: van nou, gooi dat in onze week. Dan hebben we gewoon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 En dat is snelle zaterdag. Nou ja, snel. Uh, dat uh, ja. klinkt eigenlijk uh, vrij uh, vanzelfsprekend. Circuit geler ja, ja, maar het probleem was wel dat het circuit helaas uh, een heel vol programma had die dag. Dus we hebben het allemaal een beetje naar het dorp gehaald. Althans, de anti-slip cursus is er dan ook die dag. Maar je kan bijvoorbeeld Ferrari rijden. Uh, vanaf Pole Position kan je je daar opgeven. En dan uh, betaal je daar wel natuurlijk een bedrag voor. Kan je en Ferrari rijden en je krijgt er nog een luchtje van Ferrari bij. Uh, maar er is ook een promo van van elektrisch vervoer. Die hebben we overigens ook van een andere aanbieder van onze Zandvoortse ondernemer, Beter Mobiel, van Artkef op zaterdag 5 november. Ja, en dat is ontzettend leuk, want ehm... Uh, uh... Hij heeft er een wedstrijdelement aan toegevoegd. En uh, onder andere een, uh, een parcoursje uh, met een scootmobiel. En uh, Gert Tonen gaat de tijd zetten, onze wethouder. En um, eigenlijk is, uh, is de opdracht uh, verslaan de wethouder. En daar is dan de hele dag een, uh, een parcours met een wedstrijdelement. En ja, ik denk echt dat er genoeg te doen is voor ieder wat wils. En um, ja, ik hoop dat we niet alleen een leuke dag, maar een hele leuke week gaan hebben. Ja. Gezien de tijd moeten we het hier ongeveer bij laten. Je hebt er een heleboel opgenoemd, maar ik ja. zie uh, in het middenkatern of middenblad van de Zandvoortse krant dat ja. is de Zandvoortse korant van, van deze week. Van afgelopen donderdag, ja. ja. ja. Daar staan al die activiteiten genoemd. Hè, ja. En, en uh, voor meer details kan je dan even beter naar de website www.nationale50plusdag.nl gaan of gewoon naar de website van VV Zandvoort.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 het zonnetje, ik denk dat het wel mee gaat spelen. Ik hoop het. Uh, lekker mooi weer. Het zou uh, mooi al. zijn. Dat hadden we vorig jaar niet. En toen was het zelfs al leuk. Dus. Ja, ja het was heel leuk. Oké, okay, bedankt. Bij... <middels> oh, stinkers. <laughs> Brand... brandweer komt even langs. De <middels> brandweer komt even een herrie maken. <middels> Zonder ladder. Wel, ja. Een draaier, hè. is ook een draaier, hè. Die, daar zit je neef. Zo. Ja, mijn neef zit ook met brandweer. <middels> ja. ja. Nee, die er zelfs. Ja. Oh, Oké, okay. okay, hey. wij gaan even een uitstapje maken naar Afrika. Toto. Some quiet the conversation. She's coming in 12:30 flights. The moonlit wings reflect the stars that fly toward salvation. I stopped an old man.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 ik heb hier ook een telefoonnummer waar ouders, maar ook kinderen natuurlijk, kunnen bellen voor een afspraak. Dus heel simpel, ze bellen. Wat deze, wat deze stichting ook vraagt is bijvoorbeeld een verklaring van de arts.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 mooi lang haar hebt en je denkt van nou ik ben het lange haar ben ik zat ik wil daar een, uh, een, ja, een kort kapsel voor hebben ja, en dat zijn er heel veel in Zandvoort dus, dus uh, uh, bij ja. deze roep ik ze ja ik kijk hier ja, bij rond. rond ik zie geen uh, lange kop nee, ja. nee maar, ja. maar dan, dan ben jij dus bereid om ze dan gratis te knippen ja ze kunnen een afspraak maken bij mij uh, haar op de grote kroeg kapsalon haar uh, telefoon nummer 023 57 12895 of www.haarzandvoort.nl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 Mensen kunnen in ieder geval uh, bij jou langskomen in, op, ja. in je zaak op de krocht. Ja. Om daar nog wat meer over te horen. Ja. Nou in ieder geval goed. dankjewel voor je komst. Heel graag. Een prachtig. En, en, uh, heel goed ja, initiatief. Prachtig. En ik hoop dat er veel uh, dames het zullen overwegen om in haar een tweede leven te gaan geven. Ik hoop het ook. Oké, okay. dankjewel Ferhat. Dat... Ja, heel graag. En dan, uh, dan is daarnaast komen zitten...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 En over het algemeen stellen de mensen dat erg op prijs. Dat is het feest van de herkenning. Zo van, ja. oh, weet je nog? Of, oh, dat is daar. Of, uh, dan hoef je ook nog niet doodstil te zijn. Dan kunnen de mensen echt zeggen van, oh, dat is daar. En, oh, zie je dat? Hé, hey, moet je kijken. Dat, dat ja, het leuke is, nou, na erg. afloop komen er altijd mensen naar, uh, naar, naar mij toe. Want ik sta stel die presentatie nog samen. Ja. En die zeggen, ik heb mijn vader gezien. Ja.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 gedocumenteerder uh, uh, te werk gaan. Maar goed, dat is dus uh, het voorprogramma door uh, Cor uh, samengesteld. En het, is daar een thema aan verbonden? Dat weet ik nee, niet, Cor. Hebben de, iedere keer met, uh, Ga je heel breed gewoon doen? Het idee is een beetje dat je dan foto's laat zien uh, die mensen herkennen, met personen en gebouwen erop, en dat het feest van de herkenning dat dat dan met name uh, ja, in het voorprogramma naar voren komt.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 Dat, dat is zeker. Nou daarna is nadat ik als waarnemend voorzitter de opening mag verrichten het woord aan de heer Liebe Zootsma. En die is directeur van het Noord-Hollands Archief. En die heeft dus toegang tot vele documenten.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 ja, uh, gegaan is. Ja. Het is uh, een stukje historie, een stukje geschiedenis, uh, wat verder teruggaat dan, uh, ja, ja, dan, want, dan van... Ik vind jou wel was het voor van origine nou katholiek? Kato ja, door? nou kijk, of van niet? origine was Nederland katholiek, want uh, dat was het geloof, er was geen ander geloof nee. dan...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 Ja. is daar een splitsing uh, ja. Ja. ingekomen ja. Hè? En, en zijn dus nou ja goed dan kan je natuurlijk de Spaanse overheersing en noem maar ja. op maar dus ook de hervormde kerk op het dorpsplein was van oorsprong een, katholiek, een katholieke hè? kerk ja. hè? Aan, uh, ook aan Agatha uh, toegewijd ja. Ja. En, en daar dus weet je natuurlijk alles van hè nou, van, van, van deze kerk weet ik wel wat van. Maar eh, dus, ik denk ook dat, dat het verhaal van lieve teruggaat tot, tot die tijd. Oké. Okay. Eh, maar ik... Ja, ik laat me ook verrassen, want uh, ja, ja. Weer, het lijkt me een heel onderwerp. boeiend uh, onderwerp. Wat niet alleen dus, uh, hè, want dat wil ik even benadrukken, uh, de katholieke mensen. Of zoals dan nu heet, Rooms-katholieke mensen in Zandvoort aangaat. Maar dat het gewoon een stuk geschiedenis ja. van Zandvoort is, ja. wat veel verder gaat dan dat. Dus ik hoop dus dat iedereen die luistert... Uh, na dit verhaal uh, komt luisteren, wat natuurlijk ondersteund wordt door, uh, door beelden... Ja, ...waarschijnlijk ook oude actes die uit het archief komen. Ja. Dus uh, ik laat me ook verrassen, ik vind het uh, een zeer boeiend onderwerp. Dat is de hoofdschotel. Dat is de hoofdschotel, ja. En dan, uh, die uh, presentatie duurt ongeveer een uur, een uur en een kwartier. Dan hebben we pauze...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 En dan uh, is Cor weer... Uh, nou niet aan het woord letterlijk... maar wel met zijn film... want hij heeft gelukkig weer... Uh, en misschien Cor, kan je even daar zelf... je hebt een heleboel ja, films gekregen... Ja, ik ga hem zelf uh, interviewen. <lacht> <lacht> nee, het komt erop neer... Uh, we proberen altijd filmmateriaal uh, te vinden van Zandvoort. Uh, dat is, soms is dat heel moeilijk... Het, met piek en dalen. Nou, we hebben in dit geval hebben we meneer Gansner zover gekregen... dat hij uh, een dertigtal filmblikken heeft uh, afgestaan... aan het genootschap. Daaruit... Uh,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 Ja, ja, dat, ja, dat is om. echt fantastisch. Wat dat... Cor daarmee doet, dat is uh, ongelooflijk en dat is heel veel werk, want je moet al die films uh, doornemen en daar de, wat jij denkt, de leukste stukjes uh, uithalen. En tot nog toe moet ik zeggen dat Cor altijd goed gedacht heeft, want het zijn altijd leuke stukjes die, die inderdaad van geweldige muziek, soms leuk, soms een uh, uh, beetje parodierend, maar uh, altijd uh, passend ja, bij ja. het onderwerp. Ja, van iedere tien minuten film kan ik er maar één of twee gebruiken. Ja. Want het is toch altijd wel gefilmd, hè? het is niet gemonteerd, het is ruw materiaal, dat zie je bij de omroepen ook. De film ja. is een item, de film is de hele dag en wat zie je op het nieuws? Een item van drie minuten. Ja, dat is waar. Ja, ja, dat, ja. Is, uh, dat is ook zo. Dus, uh, en dat maakt het juist, uh, nou, dat ik het ontzettend waardeer uh, wat Cor al voor de vijftiende keer doet. Want het heet dan Zandvoort in de vorige eeuw deel 15. dus dat hij al vijftien van die films... en Soms zeggen we wel eens, nou koor. volgens mij kan je deel 1 uh, weer draaien. Want dat zijn nou. we allemaal weer vergeten. Maar dat ja, maar is Cor zijn echt. eerste na. Zijn eer na. Ja. Dus hij uh, wil, wil weer ja. een nieuwe. Uh, die nou. oude uh, films gebruiken we bijvoorbeeld wel voor... Uh, als we andere bijeenkomsten hebben. Dus dat we een avond of een middag voor de AMBO. Of voor Troje iets Kruis. anders, Troje Kruis, ja. uh, verzorgen. Dan, dan, dan zijn dat natuurlijk ja. toch weer dankbare films. Het is bijna een digitale klink. Bijna ja. wel, ja. Ja, dat zeker. Maar goed, uh, ik denk dat het. Nog uits, even. Uh, ja. ja, nog even. Als afstrijd, ja. De, ge de genootschapavond is op vrijdag 4 november. Uh, toegankelijk voor de leden van het genootschap. Controleren jullie dat? Nee, we controleren het niet. Okay. Maar mensen die geen lid zijn, kunnen uiteraard ter plekke lid worden. Ja. Dus 4 november in de krocht.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 Er zijn een, uh, een heleboel mensen die dat dus doen. Okay. Want we geven er altijd meer uit dan we terugkrijgen. Ja. Dus, nou, dat Goed. is het uh, verhaal. En ik dank jullie hartelijk voor mijn komst. En jij ook voor, voor jouw komst. Uh, ik bedoel dat jullie me uitgenodigd uh, ja, ja, ja. hebben. En ik ben hier weer op 26 november. Want dan gaan we het over de markt hebben. Ah, okay. Ben ik ook alweer uitgenodigd. Dus ik ben jullie heel dankbaar. En uh, succes met het programma verder. Ja. Dankjewel Ankie. Dankjewel. Okay, ja, we kort, zijn inderdaad kort aan het einde van het eerste deel. Ja.